Al net schut met het NOS Journaal. Ook op Sri Lanka is het dode aantal door noodweer flink opgelopen. Volgens lokale autoriteiten zijn op het eiland ruim 300 mensen omgekomen... bij aardverschuivingen en overstromingen. Daarnaast worden bijna 400 mensen vermist. Ook andere delen van Zuidoost-Azië zijn flink getroffen door noodweer... veroorzaakt door zware regenval en orkanen.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 Demissionair minister Rijkaard van Binnenlandse Zaken noemt het verschrikkelijk dat lokale bestuurders steeds vaker bedreigd worden. Hij vindt dat actievoerders die wethouders of burgemeester intimideren een rode lijn overgaan. Vaak heeft dat te maken met de komst van asielzoekerscentra. PVV-leider Wilders zei eerder bij zo'n protest dat bewoners AZC's niet moeten accepteren. Minister Rijkaard zei daarop dat Wilders hele grove uitspraken doet en noemde het toontje enorm opruiend. Max Verstappen maakt nog steeds kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij won vandaag de Grand Prix van Qatar en liep daarmee flink in op WK-leider Lando Norris die als vierde eindigde. Verstappen staat nu 12 punten achter op Norris. Om opnieuw wereldkampioen te worden, moet Verstappen de slotrace volgende week in Abu Dhabi winnen... en Norris moet dan als vierde of lager eindigen. Het weer in het noorden bui, verder droog, vannacht opklaringen en 0 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En met mevrouw stond ook in Kogende Zaan. Ja. En daar hebben we 15 jaar gewoond in Kogende Zaan. En daarna hebben we 38 jaar in Westaan gewoond. Oké. Okay. Ja.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 Uh, wat, uh, wat werd er toen? De, Toe de MAVO in Zandam. Oh, de MAVO in Zandam. En, en okay. daarna de HTS in Amsterdam. Oh ja, ik wou ja. zeggen, wat blijft die technische school ja, dan? Ja, dus, ja, uh, elektrotechniek uh, gestudeerd. Ja, ja. oké. Okay. En dat uh, had je toen zoiets van. Nou, ik zit op de HTS. Uh, ging er eigenlijk toen eigenlijk de, de technische wereld voor je open? Ja, die was al een tijd uh, natuurlijk bezig. Ik, uh, ik had er zelf. Uh,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 Ja, mijn bedrijf in Zandam. En dat had met automatisering te maken, dus procesbesturing en, en dat soort zaken meer. En uh, ik heb daar hele leuke ervaring op gedaan. Ik heb een margarinefabriek geautomatiseerd in Zoetermeer. Uh, oh ja. uh, en uh, daarna ja, ben ik nog bij twee bedrijven verder gegaan, en mijn bedrijf in de Communicatie, intercomsystemen, omroepsinstallaties. Ja. En met uh, volgende bedrijven ook in de procesbesturing. En daarna ben ik voor mezelf begonnen.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 uh, servicebedrijven. Uiteindelijk ook aan politieregio's. Hmm. Dat was voor de komst van C2000. Ja, ja. Van een aantal politieregio's, allemaal op en portofoons geleverd. Analoog. Analoog. Ja. En ook ingebouwd. Ook in politiemotoren. Oké. Okay. Dus dat was echt een, een, een, een hele drukke bezigheid. Want ja. we hadden een aantal politieregio's. Hmm. En ze uh, deden ook het onderhoud. Uh, dus ook. Uh,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 Hoe is het Mogelijk dat een zeg maar een particulier bedrijf ja. uh, en uh, overheidszaken ja. uh, taken over kan nemen en dat totdat het zomaar kon. Hoe dat hoe... nou, vond, het wel een goed idee. Oh, ja, <laughs> <laughs> ja dat, dat dat snap ik, <laughs> maar uh, nou, ja, ik, ik maar, was... waar lacht dat dan aan? Ja, lacht dat aan? Ik ben in, in, in Denemarken uh, vakantie geweest en ja.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 traumahelikopternetwerk heb ik opgezet en de meldingen liepen via onze meldkamer mm. dus dat, uh, dat was natuurlijk best wel interessant, En ook de, de meldkamer voor Rijkswaterstaat, dat, dat waren wij en ook provincie Noord-Holland uh, grote oliemaatschappijen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 werkweken zou je gemaakt hebben. Ja, dat was uh, zeven dagen in de week. Hè? Ja, dat denk niet ik ook wel. uur per dag. Nee, nee, nee. Wat nee. nee. schat er zin? Hoeveel uur maakte je in de week? Ja, dat, dat ging gewoon maar door. En dan werkte ik in het weekend nog bij de politie. 60, 80 uur? Ja, dat, dat was zeker uh, wel. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, Jongen, jongen, jonge, jonge. En, en uh, nou ja, dan en heb ik... Eindelijk heb ik die bedrijven ver verkocht. Ik ben, ja. ben nader door Valk.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 Gaat het een beetje de andere kant omdat ik uh, verwacht had. Ja. Maar goed, er zijn enorm veel fusies geweest. En maar toen wij uh, toen, uh, mijn bedrijf overnam, zaten ze toch op 350.000 mensen. In, uh, en waren ze vertegenwoordigd in 105 landen. Ja, ja, ja. ja. Dus het was.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 Geld wordt in de gingen met plezier weg. Nou, je, je moet wel voor, laten zeggen, dat goed onderbouwen. Ja, natuurlijk. Een goede plek zoeken. Ja, ja, ja, ja. Komt het vanzelf uh, wel goed. Oké. Okay. Ja. Nou, ja, je, wat je, je stipt het net aan. Maar technisch gezien is het natuurlijk een mega-uitdaging. Want, uh, die bekabeling van die camera's... want dat ging niet via uh, straalverbindingen, denk ik. Nee, we hebben, uh, kijk, op de locaties... Uh, in Zendam, en Purmerend, Zand, Zandvoort, uh, Haarlem... En, en, en al die plaatsen maar op. Alkmaar, uh, Horen... Uh, uh uit het Volendam, Beverwijk, Heemskerk, overal staan die camera's en op de locaties wordt alles bedraad, meestal met glasvezel, ja, en dan worden die signalen verzameld en. Mm. Dus veel dingen gaan wel via straalverbindingen. Oké. Okay. Ja, ja. Dus in de, in de grote PTT-torens, in Haarlem staat er een, in Wormer staat er een, ja. in Alkmaar staat er een. Daar hebben we ook allemaal straalverbindingen uh, en dan allemaal naar Zendam toe. Oh, Oké. Okay. En dan op het dak van het bureau dan uh, ook weer een, uh, een schotel. Ja. Dan uh, krijg je alles binnen en dan ga je het allemaal weer verdelen. Zo. Oh, ja. Nou, dat is een hele... Uh,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 Ja, daar ben ik wel ruim 15 of 18 jaar mee bezig geweest. Zo, ja, ja, ja, ja, ja. Toen was het klaar, toen dacht je, nou, nu ga ik naar huis. Na 48 jaar bij de politie ben ik uh, uiteindelijk gezegd... nou, is het wel genoeg geweest. Ja. gegeven het merk je toch dat je tegen allerlei dingen aanloopt... en uh, ook niet verder komt omdat er personeelgebrek is... En je kan niet precies ja. doen uh, wat, je, wat je wil. Ja. En het probleem is ook vaak dat leidinggevende...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 ...een groep centamateurs... Uh, ...gevestigd is... ...die ook... ...een apparatuur kunnen inzetten... ...in geval van dat soort calamiteiten. Ja. Nou, elke regio... ...veiligste regio... ...heeft een regiocoördinator. Uh, ik ben dan de regiocoördinator... ...voor een aantal veiligheidsregio's. In eh, Noord-Holland? In Noord-Holland. Ja. Dus eigenlijk Noord-Holland. En ook Amsterdam-Amsterdam. Uh, en daar... Uh, naast dat er een regio-coördinator is, is er ook een plaatsvervanger. Want ik kan ook met vakantie zijn. Ja. Ik heb een plaatsvervanger, uh, regio-coördinator. De rest zijn, noemen we deelnemers. Dat zijn ook centamateurs... Die zich uh, uh, thuis voelen in zo'n organisatie. En zeggen: Ja, ik wil uh, mijn steentje bijdragen als de nood aan de man is. Ja. Nou, dat is zo dat wij. Uh,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 Wij kunnen straks geen 112 meer bellen natuurlijk, nee. als er wat gebeurt. Nee. En dat houdt na vier, vijf uur op, geloof ik? Ja, zo'n vijf, zes uur, dan, dan, dan houdt het op. Ondertussen kun je helemaal niks meer. Want nee. thuis kun je hoog op je zaklantaarn pakken en je telefoon doet het. En Als je hem goed opgeladen hebt, nog wel een dag of twee. Maar ja. nou goed, je, je kan niet meer winkelen. Want je kan niet meer afrekenen, je kan nee. geen pelt geld pinnen. Je kan niet meer benzine of diesel tanken.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 om ja. al het apparatuur te blijven. Zou dat een idee zijn? En dat even tussendoor, hè, zijn lijntje. Uh, een zijlijntje. Je hebt van die hele compacte uh, kerncentrales... Uh, de, de, ja, daar wordt in, natuurlijk wel over nagedacht. Dat zijn ook uh, die in een wijk kunnen neergezoeken. Ja, ja. ja dat, dat, als, als daarvoor gekozen wordt, duurt het ook weer tien jaar. Ja, nou ja, misschien nog wel langer. Hè, nee, want het gaat zo traag tegenwoordig ja. allemaal. Ja, ja, met alle, ja, het is bezwaren. wel zo dat... Uh,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 Af te stemmen. Jullie hebben covenanten met zes veiligheidsregio's. Ja. En valt Kermerland of Noord-Holland eronder? Noord-Holland-Noord wel. Oké. En ik ben met verregaande spreking in Zaasse Waterland bezig. En ik wacht nog op de dus, uitnodiging. Dus jij zit goed met Hello, dat is. Uh, ja, Hello valt onder Noord-Holland-Noord. <laughs> ja, ja, ja dat, dat, dat, je het al keurig afgedekt uh, voor jezelf. Nee, maar goed. Maar bemoeit waar... me natuurlijk heel, voor heel Noord-Holland. Ja, ja, ja. En uh, ik kan niet alles tegelijk. Nee, dat snap ik. In Noord-Holland-Noord loopt het al een tijd goed. Zaansek-Waterland heeft steeds de boot afgehouden.